Vijf uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Het Libanese leger heeft aan de grens met Israël... een Israëlische militair doodgeschoten. Het gebeurde bij de grenspost Roshanikra. Het Israëlische leger zegt dat een sluipschutter... op een burgervoertuig heeft geschoten. Zouden zeker zeven schoten zijn gelost. De vn missie Unifil, die in Zuid-Libanon toeziet... op de naleving van een wapenstilstand... is op de hoogte gesteld en doet onderzoek.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 Michelle Bachelet is opnieuw gekozen tot president van Chili. Ze won met 62 van de stemmen... tegen 38 voor haar tegenkandidaat Evelyn Mathij. Van 2006 tot 2010 was de centrum Linkse Bachelet ook al president. Ze leidt een alliantie van haar eigen socialistische partij... met de Christen-Democraten en de Communisten. Haar campagne ging over het verkleinen van het verschil... tussen arm en rijk in Chili. De zelfbenoemde president Giotto Dia van de Centraal-Afrikaanse Republiek... heeft drie leden van zijn regering ontslagen. Zijn ministers van Financiën, Plattelandsontwikkeling en Veiligheid. Aanleiding zijn de gevechten tussen christenen en moslims in het land. De minister van Veiligheid wordt beschuldigd van wapenbezit... en zou een grote voorraad wapens in zijn huis hebben. Het weer, af en toe wat lichte regen. Overdag bewolkt en overwegend droog. Het wordt dan ongeveer 10 graden. De zuidwestenwind is matig. Aan zee soms krachtig. Windkracht 6. Dinsdag, morgen dus, staat er minder wind. Maar het blijft bewolkt en soms is het nat. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 Welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. Het is tijd voor Jan E.M.A.U.S. Track Traces. Het platenhoekje van Jan E.M.A.U.S. Goedemorgen. Ja, ze waren er nog, de leftovers van 2013. En uh, ik denk dat, dat ik ze vandaag maar los moet laten in dit rubriekje. Dat zijn van die nummers, liedjes die iedere keer blijven liggen, om vage redenen, en die dus een heel treurig bestaan leiden, liggend op een plankje in het muziekhoekje. Uh, ik heb het over Harry Nielsen, die iedere keer maar vooruitgeschoven werd. Uh, Harry Nielsen, ja, tragische man. Hij is ons ontvallen in 1996. Uh, ja, overleed eigenlijk aan de gevolgen van een buitengewoon wild leven. Uh, vooral op uh, alcoholisch niveau. Um, dat deed hij samen met John Lennon in diens last weekend jaar in de jaren 70. Het uh, jaar waarin Lennon eventjes niks met Ono te maken wilde hebben. Um, Lennon vond Nielsen geweldig en dat vonden nog veel meer mensen. Hij schreef voor Jan Rap en zijn maatnummers, voor de Monkeys, voor Lulu, voor Teers, um, Noem het maar op en voor zichzelf. Uh, maar ja, hij verzoopt zijn talent, daar komt het eigenlijk op neer. Uh, op het laatst wilde ook niemand meer met hem werken, ook geen platenmaatschappij. In 1980 verscheen zijn allerlaatste plaat, officiële, want vlak voor zijn overlijden heeft hij er nog eentje opgenomen, maar die schijnt nog ergens in een archief te liggen. Daar horen we ooit nog wel eens wat van. Uh, die laatste plaat heette Flash Harry en Eric Idol, jawel van Monty Python, die uh, zong een ode aan Harry op die plaat, zonder Harry erbij. Nummer heet Harry, hoe kan het ook anders? He's a pretty nifty guy, always looks you in the eye, everybody passing by will sigh for Harry. Oh, Harry, I've known him for a little while, he always has a friendly smile, he doesn't give a damn for what's in style, does Harry. Come and share a joke or two Come and have a smoke or two You can have some Coca-Cola too With Harry Harry Harry's there with you the two. Come I'm and have a tuna stew You can share a tuna two with, with you And Harry, Harry. Bush Oh, Harry. Here's a little gentle song. I saw the sentimental song. At least it didn't take us very long. Harry, Harry, Harry, Harry. Dat was Eric Idol die uh, een ode aan Harry Nielsen zong op diens LP Flash Harry in 1980. Um, Harry deed wat terug. Die zong namelijk een nummer van Idol op diezelfde plaat. Always Look at the Bright Side of Life. Wereldberoemd nummer. Maar dit is best een mooie uitvoering. Let maar eens op het arrangement. Cheer up, Brian. You know what they say. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse When you're chewing on life's grizzle Don't grumble, give a whistle and This'll help things turn out for the best Always look on the bright side of life Always look on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 Life is quite absurd That's the final word You must always face the curtain With a bow Forget about your sin Give the audience a grin Enjoy it It's your last chance anyhow So See, it's all a show. Keep laughing as you go. Just remember, the last laugh is on you, and always there on the ground. tot zover Flash Harry, Harry Nielsen, God hebben zijn ziel. Nu iets geheel anders om maar met Eric Idle te spreken. Um, Super Sister. Mijn eerste kennismaking met dat bandje was in 1970, denk ik zo'n beetje, door het singeltje She Was Naked. En op de achterkant stond Spiral staircase. Dat trok mijn aandacht op de een of andere manier. Het was wel een beetje aparte, creatieve, vindingrijk gemaakte muziek. Dus dat smaakte naar meer. In 1971 kwam een singeltje uit, A Girl Named You. Ik schafte het mij aan. Uh, en die singelversie was hartstikke mooi van dat liedje... maar later dat jaar verscheen een heel langgerekte versie op, uh, op een LP. To the highest bidder heette die. Ja, dat was niet goed. Dat was gewoon te lang. Dat was toen heel erg in de mode trouwens. Lange stukken maken. Dat hoorde in studenticozen kringen. Geen mijn singeltje maar... And my name You know my name And I know yours You play my games And I play yours Of course But if everybody Consoles The things that We own We're alone Tot slot, in dit muziekhoekje iets waar je Adeline van Leer altijd voor mag storen. Dat weet ik toevallig. Um, en dat leek me ook een mooi afscheid van 2013 voor haar. In dit programma, wat dit uh, muziekhoekje betreft. Een vette muziek. Van Barry White. Wat mij betreft tot volgende week. I love you, baby. Dank je wel, Jan Neemhuis. Yeah! Barry, my man. Niet in de vlees, maar ja, die stem. Goed, helemaal over de top. Echt mijn ding. Theatermaakster, schrijfster, dichteres. Marij van Heemstra stond vorige week nog in Parijs te spelen. Ze schrijft ook wekelijks een fijne column voor het Dagblad Trouw. Ze onderzoekt haar Facebook-vrienden. Wat zijn dat eigenlijk voor vrienden? <tRIk> Gisteren schreef een Duitse Facebook-vriend op zijn profiel... My heart goes out to all my Filipino Facebook friends. Uitroepteken, uitroepteken. Hij had zijn Filipino Facebook friends in het bericht getagd. Omdat ik benieuwd was naar wat de Filipijnse Facebookers deze dagen uploaden... klikte ik één voor één op de namen. Foto's van processies, processies voor de slachtoffers... van verwoeste huizen, verwoeste levens maar ook een aankondiging van de expositie van een lokale fotograaf... en van de opening van een nieuw café in Manila, het leven dat doorgaat. Tot mijn verbazing zag ik dat een van de vrienden van de Duitser ook mijn vriend was. Een jongen van 28, volgens zijn profiel werkzaam in de IT en geïnteresseerd in vrouwen. Ik wist niet dat ik een Filipijnse Facebookvriend had... Geen idee waar we elkaar van kennen. Op zijn profiel vind ik geen aanwijzing... behalve die gemeenschappelijke vriend die ik ken... van een expositie over hedendaagse Afrikaanse kunst in Braunschweig, Duitsland. De Filipijnen en ik hebben elkaar nooit ontmoet. Ik had het me herinnerd, als het wel zo was. Want hij heeft een opvallend gezicht. Lang, smal, grote, ronde ogen. Niet het soort gezicht dat je op de Filipijnen verwacht. Of niet wat ik verwacht. Maar wat weet ik van de Filipijnen... Tot november dit jaar was het eerste beeld dat het land bij mij opriep... dat van de schoenencollectie van First Lady Imelda Marcos... die ik ooit geportretteerd zag in een damesblad. Eindeloze rijen, pumps, laarzen, slippers, sandalen, ballerina's, wedges, veterschoenen. Imelda poseerde voor de reuzenkast met een kwaad gezicht en een grote roze hoed. Sinds vorige maand is het eerste beeld de foto van het jongetje... dat gebruikt werd als boegbeeld voor de 555-campagne... Mijn Filipijnse vriend is een actieve Facebooker. Of eigenlijk was. Tot 11 november postte hij dagelijks een foto op zijn profiel... sinds de ramp niets meer. De meeste van zijn foto's zijn s nachts genomen in clubs en bars. Vrienden van mijn vriend poseren breed lachend op de dansvloer. Er zijn veel korte rokjes, veel flessen Bacardi, scooters en zonsondergangen. Er is vuurwerk en een moeder in een gele jurk die onzeker glimlacht naar de camera... Ik mail de Duitse vriend of hij weet waar ik de Filipijnse vriend van ken. En of hij weet hoe het met hem gaat. Ik denk niet dat je hem kent, antwoordt de Duitser. Ik ken hem zelf ook nauwelijks. Ik heb hem drie keer ontmoet toen ik in Manila werkte. Hij heeft wel meer van mijn vrouwelijke Facebook-vrienden overgenomen. Smiley. Het is nu al twintig dagen stil op het profiel van mijn Filipijnse Facebook-vriend. Af en toe check ik het. Hopend op korte rokjes of een moeder in een gele jurk. Misschien heeft hij een Facebook-sabbatical... Misschien was hij op de verkeerde plek, op het verkeerde moment. Zijn naam googelen levert niets op. Behalve dan het bericht dat Imelda Marcos niet op de hoogte is gesteld... van de ernst van de ramp in haar land. De familie houdt haar weg van de kranten en zegt dat de televisie kapot is. Ze voelt zich niet zo lekker de laatste tijd. En al dat negatieve nieuws zou haar rust kunnen verstoren. Ach, die arme Imelda, maar niet juist. Marlijn van Heemstra's columnserie met de titel 1100 Facebookvrienden... kunt u ieder weekend vinden in een van de bijlagers van Dagblad Trouw. Uh, ja, wat gaan we doen? Uh, ik kon het niet laten. Weer een kronkeltje van Simon Carmichelt. 7 oktober jongsleden was het zijn 100ste geboortedag. En uitgeverij Van Oorschot bracht toen uh, 100 van zijn ruim 8000 verhalen uit... onder de titel Carmichelt gedundrukt. Nou, een gedicht waar dat zelf zo een keertje noemde. Uh, ze zijn nu al toe aan de tweede druk, dus er is misschien sprake van een wedergeboorte. Ook in het Persmuseum in Amsterdam loopt nog steeds een kleine maar fijne expositie over Carmichols uh, journalistieke leven. Hè. Dat duurt tot 26 van januari. Nou, ik heb echt alles wat ik op cd heb kunnen vinden... van Carmichel al laten horen. Dus nu uh, rip ik uh, oude YouTube-filmpjes. Nou, deze bijvoorbeeld. Die komt uit 1973. Voor dit ware TV gemaakt natuurlijk, uiteraard. Opgenomen bij Carmichel thuis aan zijn uh, woning... op het Amsterdamse Weteringscircuit. En dat kan je horen ook. MUZIEK oh. De meneer liet zijn hondje dat klein en van het moeilijk thuis te brengen soort was... los in het Vondelpark waar het meteen Holland en springend de vrijheid ging vieren. Daar vindt hij fijn, zei de meneer op een vertederde toon. Hij heeft eigenlijk maar drie idealen. Ten eerste de deur uit, ten tweede eten en dan is een teefie. En dat hoeft nog niet eens zo vaak. Hij keek glimlachend naar het hondje... dat kritisch rook aan een boom die waardig zou zijn voor zijn plasje. Daarna vervolgde hij de mensen zeggen... die oude man heeft een hondje en dat hondje laat hij elke dag uit. Maar dat is helemaal niet waar. Het is omgekeerd. Dat hondje, dat heeft een oude man. En dat laat die oude man elke dag uit. Maar als hij er niet was... zijn gezicht verzonderde... Ik leef alleen, zei hij. Ik hoef al jaren niet meer te werken. Goed, hoe gaat het dan als je niet uitkijkt? Ik heb het toch aan de lijve meegemaakt, meneer. Voordat ik dat hondje had. Ik werd zorgens wakker om een uur of tien, want ik zette geen wekker. Waarom zou ik? Dan ging ik rechtop zitten. En dan dacht ik, jammer dat ik wakker ben. Er is een oud gezegde, dat luidt. Slaap, dat is een goedkoop soort dood. Want je betaalt er niet voor met je leven. En dat is waar, hoor. Hij staarde een poosje voor zich uit. Ik kan, Godzijdank, erg goed slapen, zei hij. En ik hou ervan. Want als je slaapt, dan ben je weg uit de wereld... waar ze elkaar allemaal haten en naar het leven staan. Nee, ik mot deze wereld niet meer. En als je slaapt, hoef je er niet naar te kijken... Dromen doe ik gelukkig ook niet. Het hondje liep naar hem toe en keek afwachtend naar hem op. Ja, ga nog maar even, zei hij. Doe maar. En toen het dier weer het gas oprende, hij heeft me gered. Waarvan, vroeg ik. Ach, het werd te gek, zei hij. Kijk, ik, ik was in een soort draai terechtgekomen. Hm? Wakker worden en dan denken, zal ik opstaan? Waarom? Ik hoef toch nergens heen? Ik kan niet zo goed in bed blijven. En dat deed ik dan meestal. Ging ik weer onder zeil... tot ik smiddags wakker werd van de honger. Dan kleedde ik me zo'n beetje aan. En dan ging de straat op voor de noodzakelijke boodschappies... en dan gauw weer naar huis. En naar mijn bed. Je kwam eigenlijk nooit meer verder dan een paar winkels in mijn straat... Ik dorst niet verder, geloof ik. Of ik wou niet. Het was een soort walging van de mensen en van het leven. Maar dat is niet goed, hoor. De glimlach kwam weer terug op zijn gezicht. Dat hondje, dat heb ik geërfd van mijn broer, zei hij. Hij heeft mijn leven radicaal veranderd. Iedere morgen staat hij naast mijn bed. Dan zie ik aan hem dat hij zo graag de straat op wil. En dan sta ik op en dan kleed ik me aan. En dan eet ik wat met hem. En dan gaan we samen de deur uit. En ik kom verder dan mijn straat. Want uh, ik moet naar een plantsoen of naar een park. Anders mag hij zijn behoefte niet doen. Hij neemt me de hele dag mee tot half zes. Dan wil hij naar huis om te eten. Hij heeft geen horloge, maar hij weet precies wanneer het half zes is. Je hoort tegenwoordig vaak uh, spreken over een communicatiemiddel. Nou... Zo'n hondje, dat is ook een communicatiemiddel. Wie praat er nou tegen een oude kerel? Hozen eens een andere oude kerel en daar schiet je niks mee op. Maar sinds ik die hond heb, meneer... jonge mensen die ook honden hebben, die spreken me gewoon aan. Mannen, vrouwen. Eerst gaat het over die beesten natuurlijk... maar dan al gauw over allerlei andere dingen. En dan merk ik dat ze toch wel meevallen, de mensen... Nee, ik kan het leven beter aan sinds hij me elke dag uitlaat. Langere versie van uh, In a Sentimental Mood van Duke Ellington en zijn orkest. Uh, want ik moest het er zelf aan plakken, althans, Martin moest dat doen. Uh, Code laat, schrijver uh, en dichter uit Tilburg, uh, schrijft ook kleine stukjes over de stad. Uh, maar uh, hij stuurde mij ook een, een gedicht over Carmigel en niet zomaar een gedicht. Een Kedinkedonkel. Jammer dat Ko van Geemert hier nu niet is, want die zou me dat even kunnen uitleggen. nu moest ik het zelf opzoeken. Opzo het is een versvorm die lijkt op een olke bolleke. Ooit door dokter Anders P. bedacht. Ja, het zal eens niet. En uh, de regels zijn uh, twee keer vier. En het schema is A, B, C, D, E, F, G, D. En het metrum is, dat heet waarschijnlijk daasjes. Kort, lang, kort, lang, kort. En in uh, de, de zesde regel moet een woord hebben van vijf lettergrepen. Nou, ik zal een voorbeeldje van Dr. Anders B. Uh, even geven. Zojuist geboren, een nieuwe versvorm. De vader maakt het gelukkig goed. De naam van het kind: Kedinke Donkel. Wat u vooral niet vergeten moet. Oké, okay, dat was Dr. Anders B. Maar nu, dus eentje van Codelaat, Tilburgs schrijver en dichter. Kedinke Donkel voor Kronkel. Net voor de nacht viel kan mij vertellen, voorafgegaan door die melodie. Hij kon meeslepend wel overwogen een leven vatten in belleterie. Hij schreef chronieken, vaak in een setting... die toen al ophield om te bestaan. Zo'n Amsterdamse verbruinde muurkroeg... die gerestyled is of dichtgegaan. Dus toen de dood kwam, was te voorspellen... hoe het zijn status al gauw verging. Verdampend als de jenevernevel die rond zijn stukjes zo dikwijls hing. Maar dat verandert. Het is nu zijn eeuwfeest. Met veel herdenking, op één gehoopt... met boven de verzamelbundel... die door alles loopt, vrij goed verkoopt. De doorstart van een gestorven schrijver... die nieuwe lezers nog weinig zegt. Gezien vanuit een commercie-oogpunt... ten hoogste aardig, maar wel terecht. Nou, ik vind het knap. Hartstikke goed... Wat gaan we nu doen? Ah ja, ja, ja, ja. Something cool. I'd like to order something cool. It's so warm here in town and the heat gets me down. Yes. I'd like something cool. Thank you. How nice. are you doing? To simply sit and rest a while. Whoa. Now I know it's a shame I can't think of your name, but I remember your smile. I don't ordinarily drink with strangers, I most usually drink alone, but you are so. And I'm so terribly far from home Do you like my dress? I must admit that it's very, very old But it's simple and neat It's just right for the heat I save my furs for the cold A cigarette smoke them as a room. But I'll have one It might be fun With something cool Now I'll bet you couldn't imagine That I one time had a house With so many rooms You couldn't count them all I'll bet you couldn't imagine I had fifteen different foes who would beg and beg to take me to the ball. And I'll bet you couldn't picture me the time I went to Paris in the fall. And who? And I love was quite so handsome Quite so tall Well, it's through It's just a memory I had One I almost forgot Cause the weather's so hot And I'm feeling so bad About a date I'll Wait I'm such a fool He's just a guy Who stopped to buy me Something Dit heb ik uit een film geplukt, uh, Playboy's Penhouse Party... uit 1959, dat was June Christie. En op een of andere reden staat me bij dat Carmichelt... daar helemaal gek was op deze dame. Op deze film, ik weet niet meer. Nou goed, misschien is het wel helemaal niet waar, maar ik heb dat ergens vandaan. Nou. Afgelopen zomer verhuisde Romane Rodriguez samen met man en baby... vanaf een etage midden in Amsterdam naar een dorpse woonwijk in Amsterdam-Noord. En ze kregen een idee, een leuk idee... Leven je buren. Elke week belt ze bij een nieuwe buur aan om kennis te maken. We zijn bij aflevering 3. Ik sta nu voor huis nummer 3. Um, ik sta aan het voortuintje en ik loop nu naar de deur. Het is maandagmiddag, dus ik weet niet of er iemand thuis is. Er staat hier een pompoen voor de deur. Oh ja, daar komt iemand. Hallo, hi, ik ben de buurvrouw, de nieuwe buurvrouw van nummer 87. Ja. En ik kon me eigenlijk gewoon even voorstellen. Het is heel leuk om even kennis met je te maken. Ik ben Karle. Ik woon hier ook net een paar maanden. Waar zijn jullie vandaan gekomen? Uh, ook uit Amsterdam-Noord. In de flat. Dus jullie hebben nu voor het eerst een tuin? We hebben voor het eerst een tuin. We hebben hier de tegels hiervoor hebben we grotendeels verwijderd. Want het was één al tegels. Uh, we hebben de planten ingezet. En uh, dat is heel leuk. We hebben een grote achtertuin. En daar genieten onze vier katten met volle teugen van. Dus uh, ja, het is heel anders wonen. We gaan de grond. Ik heb alleen nu geen tijd voor gesprekken. Want ik ben heel druk bezig met mijn studie. Ik uh, moet nu een bijscholing doen voor uh, excellerende verpleegkundige. Ik moet me weer upgraden, zeg maar, om uh, ja, weer, meer al ram te zijn. Dus veel bij ons weggehaald. Dus, ik ben wijkverpleegkundige, dus veel bij ons weggehaald. En we, ze willen eigenlijk weer terug naar de oude wijkverpleegkundigen. Maar betekent dat dat er heel veel verantwoordelijkheden zijn weggehaald... en dat je die ja. nu weer terugkrijgt? Ja, klopt, ja. En ik werk sinds twaalf jaar in de thuiszorg. Voorheen heb ik al het verpleeghuis gewerkt en nu in de thuiszorg. Is dus een heel andere manier van werken. Veel leuker. Wat is er dan veel leuker? Je komt bij mensen thuis. En daar hebben mensen... Uh... Veel meer autonomie nog over hun eigen leven dan in een verpleeghuis. En dat maakt de rollen ook heel anders. Mensen in een verpleeghuis zijn veel afhankelijker. Zijn niet thuis, niet op hun eigen territorium. En mensen in een thuissituatie zijn wel op hun eigen ter territorium. Dus de verhoudingen zijn ook veel gelijkwaardiger. Maar nou, ik zal je niet veel langer ophouden. Okay. Studeer ze. Oké, okay, dankjewel. Doei. Kort maar krachtig. Dat was Romane Rodriguez met een, van een luisterportretje... van een van haar nieuwe buren in Amsterdam-Noord. Het is trouwens ook mogelijk om zelf een luisterportret te laten maken... Hè, van een dierbare door Romane. Kijk maar op www.luisterportretten.nl... en beluister gewoon een paar mooie voorbeelden. Joris Schiks en Joost Schreuders, samen de groep Schiks, eindigend met CKX. Nou, een luisteraar vroeg om uh, nog eens het nummer shoppen te draaien. Zo toepasselijk in deze kersttijd. Nou, ik neem u mee naar Den Haag, Schravenhaag moet ik zeggen. Denk aan het chique Noord einde de Hoogstraatplaats. Komt ie. We zijn weer in onze fijne winkelstraat. Geen verschil tussen dag en nacht. Ik zit in café Orfeo. zijn. Hebben ze een feestje? There comes a cat on the catwalk. Mm Het -hmm. is hier lekker koel. Cool. Overal marmer. Het café is een rituele etalage. Armani brillen. Corleone pakken, roze kranten, gecensureerde wimpers, muziekje op de achtergrond. Mm -hmm. yeah. Muzikanten live overdag, ja, dat is beter dan op straat spelen. The cat on the catwalk. Ze is een vrouw. Ze is van een andere planeet. Zo'n Nintendo-muts. Zelfs hier is ze een sensatie. De kruintjes vallen omlaag. De mannen zoomen in. Huifmeel in de aanslag. De hele pups gaat virtueel met je naar bed. Ze slapen met je silhouet. Dat is een glossie. Een glossy, een vorm een glossy. Een Lara. Nu ook een beetje praat. Een glossy, een look -alike van plastic. Een bruin stukje petfles, polyvinyl glorie de acetate. En oh, ze kettt onder kettwog. Als het bestaat uit en spullen uit koopspullen uit lakspullen uit stinkspullen en spiegelspullen en ze zorgt goed voor zichzelf en lepelt haar gelatie en giet een drankje door het tuintje Telefoneert met haar aansteker. Ze schroeft aan een gouden staafje. Een lipstick krijgt een erectie. Uit een prijzig flesje komt de dure druppel van de muskusrand. Wat je bij je hebt zit een logo, een nylon toe. een katalogus, een bijjoeddoos. Je oudste verleden is dus je laatste aankoopbom. Er is niets, niets wat wijst. Mogelijk geslaagde zwangerschap. Je pantalon zit zo strak. De foetus zou sterven in het harnas. Je kunt je uit onder het vinyl naar adem zien happen. Jij bent virusvrij gesield. Het is de kettle, de kettle. Het cat on the catwalk. En de gordel stapt binnen. Het matras, daar is het. Het kapok, de kautjoek, de boelmannetjes. De geharde, gekooide, gekote Eurodames uit de Gooise leerlooierij. De jeugd wordt steeds ouder. De jeugd wordt steeds ouder. Elk jaar een ring, hm, dat telt aan. Maar daar gaat onze Connie wat aan doen. Deze is de de catwalk. Grotendeels glamidia, gevoelige grijze grieten, glippen, groen. Geestverrijkende groenten genietend. Genodigde groetend, gewoontjes, gezellig in de wandelgang. We de driftige deerne dankzij drillige delverhalen... al dildo-dreigend door de dode dagmedia. Taaie teflon tieten tonen technische taai taai tussen tussen torenhoge tepels, al trippelend eval-tafelmodellen testend stormend televisietalent toont tsunami snel het te veel aan tuigen. Ik vind het een heerlijk nummer. Het duurt nog één minuutje, maar ik ga hem eruit halen, want ik moet door. Eh, het is namelijk tijd voor F Starik. U weet het, in november 2012 begon hij de belevenissen van zijn dementerende moeder te documenteren. In korte hoofdstukjes van gemiddeld zo'n 150 woorden beschrijft hij pijnlijk nauwkeurig. Zijn moeder, eh, nou ja, uiteindelijk eh, in een bejaardentehuis nee, niet in een bejaardentehuis in een verzorgingstehuis... terecht zal moeten komen. Maar zover is het nog niet. Sometimes I. Like a motherless child Whisky. Als ik thuis kom schenk ik een waterglas vol whisky in Dat geeft niet, het is goedkoper whisky En een man moet zich ontspannen na zo'n ziekenhuisdag Ik ga aan de keukentafel zitten naast het aquarium Er zwemt nog één vis in Sinds ik het aquarium heb verschoond, dat wil zeggen het filter van nieuwe koolstof heb voorzien, zijn de overige vier vissen één voor één gestorven. De middelgrote vissen eerst, tenslotte de kleinste vis. Nu is ze alleen de grootste over. Hij komt naar me toe zwemmen. Ik laat een vinger in het water zakken. Hier mijn vinger, mompel ik, je nieuwe vriend. De vis aarzelt met mijn andere hand schenk ik nog maar een zin. Daar zit ik, aan mijn tafel. Een man met een glas in zijn hand... en zijn vinger in een aquarium. We zeggen. Hoe moeten we het vertellen, is de eerste vraag die bij me opkomt. Moeder, je gaat niet meer naar huis. Je moet het niet zo zwaar maken, zegt mijn lief. Je vertelt helemaal niets. We leven gewoon van dag tot dag. We vertellen dat ze lichamelijk goed vooruitgaat... dat ze geopereerd is aan haar heup... dat er gerevalideerd gaat worden... en dat ze daar nog wel een tijdje zoet mee zal zijn. En dat het hondje het fijn heeft op vakantie. Meer hoeft niet. Alles wat je meer vertelt... zorgt alleen maar voor een moment van onrust. En vijf minuten later is alles toch weer vergeten. Ik weet het niet. Iets in mij vindt dat je eerlijk moet zijn. Denkt dat je het haar nog wel kunt leren wat de toekomst brengt. Ze heeft de laatste jaren zo vaak gevraagd... ga ik nog naar Amsterdam? Ja, het is zover. Je gaat naar Amsterdam. From home. Ja, het gaat weer dus, eh, stil van. Eh, ja, ik Moeder Doen. Is iedere maandag en vrijdag eh, terug te lezen. Die korte stukjes in Dagblad Trouw. Maar het hele boek is ook verschenen in november al bij. Eh, Nieuw-Amsterdam. Nou, we gaan er vrolijk uit uh, met muziekliefhebber en kenner Rex van Beuningen. Een hele goede morgen Rex van Beuningen. En een hele goede morgen Jan Eman. Wat zijn de plannen? Wat zijn de plannen? Ik wil het met jou over kerst hebben. Ja, ah, nee, nou nu al. Ja, nou nu al. Bij de familie van Beuningen staat de boom vanaf 23 november. Ach, weg, jazeker, jazeker, Wij houden van Kerst in Limburg en dat is het de hoogtepunt van het jaar. Al die, die sfeer in huis is geweldig. We, we hebben een enorme doos met, uh, met slinger, met ballen, met uh, spuitsneeuw. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar moeten we, moeten we, nou, moeten we nu al we hebben? We, we hebben Zo'n Noordman in de kamer staan, helemaal zo, zo, zo hoog. Ja, he, he, he. dan moet je hoe hoog? hoe hoog, zo hoog Geweg. weg. Ja. Je, dan oh, moet je weer de, kom eens langs weer de Beunetjes. Dat is goed joh. gezellig. <laughs> en dat draait vanaf 23 november ook. Ja, ik heb een enorme collectie met uh, gezellige kerstmuziek. Vanaf 23 november draai jij kerstmuziek? Ja hoor, geen probleem. Want ja, die Sint, dat, dat is niet zo mijn ding. Dus ik, ben al, ik ga snel richting kerst. Het is, ook... het, is, het, is, het is jouw rubriek, ga je gang ook maar. Nou, dat is uh, heel gezellig dat je dat weer zo sportief opvat. En ik heb uh, uit die enorme collectie platen, grammofoonplaten, uh, heb ik een paar uh, uh, leuke uh, kerstmuziekjes meegenomen. En ik zal deze en de volgende week daar aandacht uh, aan besteden in, in de nacht van het goede leven. Nou gaat het bij jou altijd om het verhaal achter de platen. Hè? Zeker. En jij bent bij deze opname uh, geweest. Klopt, uh, ik was uh, heel dik met de familie Jackson. En uh, ik wil dus ook uh, de aandacht vestigen op de Jackson 5. En uh, het punt is, dit is eigenlijk een beetje een triest verhaal. Want er is toch bekend geworden later dat uh, Jozef, de vader van alle Jacksons, uh, er nogal uh, losse uh, handjes en dergelijke toestanden op nahield. Nou, wat heet, wat heet. En, euh, nou, maar ik wil toch een land voor Jozef breken. Hij was toch een trouwens een ontzettende, eigenlijk een hele zachte man. Een hele gezellige, zachte man. Hield ook van Kerst. En euh, euh, het is het punt euh, dat hij dus met, ja, de, met een riem erop losramde, soms in de studio als het hem niet beviel. Hè. Dus hij, hij tuigde iedereen af? Hij was de manager en hij eiste, hij eiste het hoogste, het hoogst haalbare in de kunsten van zijn kinderen. Maar, maar, maar ook met Kerstmis? Ook met Kerstmis, ja. Dat, dat is een beetje, ik, ik voel dat je. Dat uh, is een soort tegenstelling eigenlijk. Maar wacht even, wacht even. In Los Angeles stond iedereen uh, zijn kerstbomen op te tuigen, hè? Ja. En Jackson, die tuigde de familie Jackson af. Echt waar? Ja, dat is, dat is niet een leuk verhaal. Maar, is, maar... Dat nou, is dat nou terug te horen in de muziek, Dat is dus uiteindelijk terug te horen in de muziek. Maar wel op zo'n geweldige, gave manier. Dat ik daar weer vrede mee heb. Laat eens wat horen, want ja, ik, ik ben ik verbijsterd. Ga, ik ga naar Santa Claus is Coming to Town. En dan hoor je de kleine Michael dus, uh, uh, dus, dus uh, echt uh, schitterend zingen. Kan uh, je, je vinden? Je hoort eigenlijk de pijn, maar ook... Uh, maar, dat is, je hoort de pijn, maar je hoort ook de, de passie op een of andere manier. En dat vind ik zo fascinerend eigenlijk. Je hoort eigenlijk... Uh, ja, ik zie hier die Jozef die zie staan. Hè. Ja, dit, is, dit heeft toch eigenlijk grote kunst opgeleverd. Dus ik wil toch op een of andere manier Jozef Jackson dus ook, wel, ben ik ook wel dankbaar ja, maar dat hij ook nog Jozef heet, hè, in de kersttijden. Ja, ja, dat is... En dat hij dan zijn eigen zoon aftuigt. Ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is een beetje gaar. Het is eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen... Wat een enorme, uh, uh, ja, verschrikkelijke vent. Ik ga even naar de Lil' Drummer Boy. Want dat is ook zo'n... Ik ja, ga er heel anders naar luisteren. Oh, roppepompom, hè. Maar... Ja, roppepompom, ja ja. ja. ja, snap je dat? Jij je hebt hem meteen door, hè. En, uh, ik vind het, ja, het is aan de ene kant schrijnend... maar aan de andere kant zo fascinerend... dat het zulke schitterende kunst heeft opgeleverd. Ja, de kunstenaar moet leiden, hè? De kunstenaar moet leiden, Ik Dat zou je kunnen zeggen. Dus ik denk dat dat een mooie kerst is. tegen. De kunstenaar moet leiden en het levert dus uiteindelijk... Tot schitterende muziek op Maar die arme jongen die staat hier te zingen En zijn vader staat in de coulisse met zijn broekriem ja, los die staat zo'n jongen hey, Je moet wel eventjes presteren Je moet, je moet de, de top halen Je kan het horen dan zal je, je hoort het in deze stem hè? Je hoort hem eigenlijk huilen Ja. Maar mooi is het Het is schitterend Ga je nou volgende week weer, uh, weer kerstdingen ga, doen? Ja, ik ga weer kerstdingen Volgende week kunt u zich verheugen op de kerstmuziek van Elvis Tot dan tot dan. Oké, okay, goed. Uh, dit was hem, hè? Uh, vergeet onze website niet. www.adine van Lier. Daar kun je van alles terugluisteren, lezen en op de podcast vinden. Het kan allemaal ook op de site van Radio 1 natuurlijk. En je kan me bevrienden op Facebook, Adeline van Leer... want daar zet ik ook al die podcasts op. En dan kan je makkelijk een commentaar geven. Maar je mag me ook mailen, hoor. Het Goede Leven, het KRO.nl uh, Nou, de komende twee uitzendingen zit Jan Emaus hier... om de honneur zwaar te nemen. Hij zal alweer veel met u willen gaan bellen. Doen, hoor. Nou, ik ben er weer op 6 januari... en dan heb ik hier Mike Meijer en Bent te gast. En hij maakte net het prachtalbum Einzelgänger. Feestdagen en tot 6 januari.